Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amerikaanse oorlogsschepen die na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas naar de Middellandse zee werden gestuurd, gaan daar nog niet weg. Ze blijven nog zeker een paar weken, meldt persbureau AP op basis van bronnen in het Pentagon. Het is de derde keer dat hun aanwezigheid wordt verlengd. Een van de schepen is de USS Gerald Ford, het grootste oorlogsschip ter wereld. De Amerikanen verwachten dat hun aanwezigheid vijanden van Israël afschrikt. Iran zegt dat het een Israëlische spion heeft geëxecuteerd. De spion zou geheime informatie hebben overgedragen aan buitenlandse inlichtingendiensten... waaronder de Israëlische geheime dienst Mossad. Over de identiteit van de spion heeft Teheran verder niets bekendgemaakt... ook niet of het een man of een vrouw was. De Britse premier Sunak overlegt vandaag in Rome met zijn Italiaanse ambtgenoot Meloni over illegale migratie. Melonis partij organiseert een groot festival waar ook zakenman Elon Musk naartoe gaat. Die heeft Meloni eerder gesteund in het Italiaanse asielbeleid. Verder is ook de Albanese premier Rama aanwezig. Italië sloot eerder een deal met dat land over het opvangen van asielzoekers aan de andere kant van de Adriatische Zee. Bij de wereldbekerwedstrijden in Seoul hebben de Nederlandse shorttrekkers goud gewonnen op de gemengde aflossing. Jens van het Woud, Xandra Velseboer, Teun Boer en Selma Poutsma namen snel de leiding. Na een chaotische eindfase kwam Nederland als winnaar uit de bus. Italië haalde zilver, de VS en Zuid-Korea allebei brons. Eerder won Xandra Velseboer brons op de 1000 meter.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 And I've run out of shove, but I ain't running out of love. It ain't. My skeleton closets long run out of room, and I'm pushing empty just running off fumes. Baby, you always fill me back up. At night. We're we'll run out of nights and nobody knows what heaven looks like. But wherever we go, I know we'll still be us. I ain't running out of love. En we hebben geluisterd naar uh, Tim McCraw met Running Out of Love. Was dat dat is wel duidelijk natuurlijk. Uh, aan tafel zitten inmiddels uh, Peter Tromp en Monique Bisseau. Uh, hartelijk welkom. En die komen ten eerste voor de loterijtrekking. Juist. En ik, volgens mij zit ik daar in de stapel. Ja. Uh, eindelijk. Het nog niet gelukt om uh, iets te krijgen uit deze loterij. Sinds die tien jaar dat ik in het woon. Dus ik, vandaag ga ik winnen. Ik voel het. Je vult ze wel in? Je staat helaas niet op de lijst. Ach, toch weer niet.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 Een lunch dinerbond van 50 euro voor Le Bar door A. Van Lent. Kom een verrassingspakket We Love The Planet van Soleil door Roy Kastien. Cadeaubond ter waarde van 15 euro van Frituur dan Ver. door J. Drijsma. Een kopje koffie naar keuze met een lekker gebakje door, bij lunchbreek door T Schuiten. Uh, nou he, heb ik iets van Doggy Beats House. Ik weet alleen niet wat, want dat staat er niet bij.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 Dat ja, dan hebben we hebben. alle prijzen in één keer. Dus ja, dat zo is, is ook het. Wel fijn zo Toch? Is het. En, en je, je had nog een ander nieuws ook begreep ik. Want ja, je bent dan wel gestopt met Classic Concerts. Maar je zit natuurlijk ook nog in een koor. En je doet nu toch weer iets anders in een kerk met muziek... Uh, Adviseur van Classic Concerts. Adviseur van Classic, nou ja, Classic Concerts. Uh, ja. Dan ben je gewoon bestuurslid. <laughs> ja. Dag Monique. Tot ziens. Monique gaat ons verlaten. maar ja. ja. Die komt er volgende week weer bij. Ja.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 Om tien uur is het afgelopen. Een kleine pauze ertussen. Dan kunnen de mensen een chocomel kopen aan van 1 euro. Ja, of een kluwaantje. Dat hoort erbij. Dat is lekker. Dus dat wordt echt een, uh, een gezellig concept. En dat is de bedoeling. Oké, okay. we moeten eindigen. Ik zie de techniek al uh, druk gebaren dat we moeten stoppen. Um, er zijn nog kaarten beschikbaar ja. voor 10 euro. En waar kan je die kaarten kopen? Bij uh, andere, Bruna, Bruna. en bij Suifloefen, ja. bij Ksaus Tromp. Bij de Bruna en. Bij de Kaasanders. En ARSO ka ja. uh, van 10 euro. En de opbrengst gaat naar ontmoetingscentrum De Zandstroom. Ja. Nou, en dit is een heel erg leuk programma. Ik zie allemaal prachtige liedjes. Ja. In The uh, of the Red Nose Render. We wish you a Merry Christmas. En ga zo maar door. Dus Dat zingen we samen. Dat wordt een ontzettend leuk uh, ja. concert. Dankjewel Peter. Heel graag gedaan. Zet je radio onder de kerstboom.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 <laughs> Wish I was at home for Christmas. Bang! That's another bomb on another town. While the Tsar and Jim have I get home, lift up, tell the tale. I'll run for all presidencies. If I get elected, I'll stop. I will stop. The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 You do it for a living you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 most wonderful time oh the most wonderful time of the year Yeah, it's the most wonderful time of the year and ik zit hier onder een kerstboom zo ongeveer, met kerstkransen. En er komt een heel toneelstuk van Dickens hier binnen Zo ziet het er in ieder geval uit. We hebben helaas geen beeld in de studio wel, maar hier niet. Maar het ziet er ontzettend gezellig en sfeervol uit. Met al die mensen die zo klassiek gekleed zijn. Want jullie zijn de koor. We zijn een zangensemble. Een zangensemble. Ja, want een koor zijn we niet. We zetten bijna...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 Kerststallen in het raadhuis. Ah, ja. Afgelopen maandag of vorige week maandag? Dat is. Ja. Vorige week vrijdag was het. Een enorme kerstcollectie van Kees Roos. Klopt. Ja, ja. En daar hebben we uh, allemaal Christmas carols gezongen met het thema stal erin. Ja. Een stuk of tien. En uh, daar hebben we er geloof ik acht van gedaan. En uh, daarna hebben we uh, afgelopen maandag gezongen bij de, de Rotary. Die uh, zich altijd inspant voor goede doelen. Met Carina erbij. En uh, Frans. En, en, en, uh, daar hebben we, uh, zijn we met de pet rondgegaan. En met de QR-code. Dat QR doen we ja. nu ook. En, uh, het, uh, uh, vandaag zitten we, zijn we op straat aan het zingen. Uh, tot eind van de middag. Dat het een beetje donker wordt. En dan morgenochtend hebben we nog een, een optreden bij Marta Flora. Dat is een uh, verzorgingshuis voor...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 Well, uh, als uh, ouders bijna geen geld hebben, uh, dat er dan toch een bedragje komt voor uh, een verjaarscadeautje. Trakteren uh, in de klas is a, ook Trakteren in de klas. Ja. Uh, als, uh, uh, en ook als ze naar een verjaardag van vriendje gaan van school en er is geen geld, dan krijgen ze een, uh, een klein uh,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 Ding ding a dong, ding ding a dong, ding ding a dong, ding ding a dong, ding a dong, ding a dong, ding ding dong, ding ding a dong, ding ding a dong, ding ding a dong, ding ding dong, ding ding a dong, ding dong, ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding dong, ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding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 het altijd natuurlijk. Nou, uh, ik zou eigenlijk zeggen zonder dat we nou helemaal een nummer achteraan doen. Dat is zo ontzettend leuk. En u kunt het straks, dames en heren, niet vergeten. Ik wil het ook allemaal live gaan beluisteren in het dorp zo meteen. En dinsdag wordt het herhaald. En, en dins... Dins... De, de uitzending. Ja. Maar het zou leuk zijn als mensen vanmiddag allemaal het dorp ingaan om te genieten van de muziek uh, en ook een gif te doen. Deck the hall with boughs of holly Fa-la-la-la-la, fa-la-la-la is the seasons to be jolly Fa-la-la-la, fa-la-la-la Hail the milk cut the barrel fa la la la la la la Throw the ancient Christmas carol. Fa-la-la, fa-la-la-la-la the flowing bowl Fa-la-la-la-la, fa la la Strike the shop and join the chorus Fa-la-la-la, la la la For Fa-la-la, la la Where the beauty's treasure fa la la la la la the way the old dear bosses fa la la la la la the new en <coughs> <tap> <tap> We gaan er nog één door of gaan we nog een? Uh, yeah, yeah. Wat zeg je?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 de Haltestraat van het Nufstaan en zo. Altenstraat, Kerkstraat, ja, ja. kerkstraat. kerkstraat Kerkplein, Raadhuisplein, ja. Krocht. En misschien nog op de is... grote krocht, daar ja. dat stuk zo'n beetje. Ja. Maar het nou. kan zijn dat we misschien net even pauzeren. Nou, dan moeten dan de mensen gewoon even een oliebolletje bij Harry kopen, dan komen ze jullie vanzelf weer tegen. Precies, Die is sponsor. Ja. En die is ook sponsor. Ja. Uh, ja, en er dan, al dan sponsoren die uh, nog willen. Die, uh, want uh, ja, we nou, hebben nou, ook kwitantie nou, nou, bij gaan. ons. Dus dan kunnen mensen kwitantie ja. krijgen en worden ze vermeld op de site zodat die mensen dan uitstekend uh, ja. bedrijven zijn. Dat is, af, uh, is ontzettend leuk. Maar alle mensen staan er al een heleboel. Maar die mensen kunnen jullie wel ook gewoon even aanspreken. en zeggen: mogen we even de QR-code scannen en, ja, en, nee, en doneren? Zit, ja, dat zit op de map. Mappen, ja, daarom. Ja. Dus, uh, maar dat mensen niet bang zijn om te zeggen van nou, dat durven we niet. Ja. zoals ze staan te zingen. Maar dat mag dus. Gewoon even de QR-code scannen. dat ja, zou toch kunnen. We hebben nou, dat is toch vast. De, de pot die uh, uh, Bob Gans, de vroegere loodgieter, voor ons gemaakt heeft...